Goedemorgen, ik ben Dielke Terstra, dit is het nieuws van NOS op 3. Veel kritiek op een uit de hand gelopen feest in Den Haag. Op het plein, naast de Tweede Kamer, waren gisteravond mensen aan het hossen in een partytent. Net voordat de kroeg en restaurants op slot moesten. Het was druk en de feestgangers trokken zich niks aan van de coronaregels. Politici en de burgemeester van Den Haag begrijpen er niks van. En ook deze buurman vindt het hartstikke dom. Laag intelligentieniveau waarschijnlijk. Ja. Anders begrijp je wat er aan de hand is. Als je dat niet begrijpt, ja, dan laat je je emotie uh, prevaleren. Foute zaak. De politie brak het feest af, maar deelde geen boetes uit. De kroegbaas zegt dat hij zich doodschaamt tegenover zijn ouders... en dat hij om half tien de muziek heeft uitgezet omdat mensen niet te houden waren. PVV-leider Geert Wilders gaat 72 uur in quarantaine... Een van zijn beveiligers is positief getest op het coronavirus, schrijft Wilders op Twitter. Politicus krijgt al 16 jaar beveiliging omdat hij ernstig wordt bedreigd vanwege zijn islamstandpunt. Een huishuur in de vrije sector is voor het eerst in zes jaar goedkoper geworden. Althans, voor nieuwe huurders. Zittende huurders tikken juist tegen een huurverhoging aan. Vooral in Eindhoven gingen de prijzen voor nieuwe huurders naar beneden. Amsterdam is nog steeds veruit, de duurste stad. Is thuiswerken voor jou geen optie en stap jij nog elke ochtend in de auto? Dan heeft de ANWB goed nieuws. De files zijn weer verleden tijd. Zo'n 400 kilometer is normaal vanochtend spits. Maar als we nu de 10% 40 kilometer halen, is het veel. Na de zomervakantie werd de spits even wat drukker, maar dat is dus weer voorbij. Betekent nou niet dat er helemaal niet meer wordt gereden. Maar we rijden op andere tijdstippen. En uh, ja, 10, 15% minder verkeer in de spits... Dat levert zo weinig files op. Soms gaat het nog wel mis, maar dat komt dan meestal door een ongeluk. Het weer, er kan een spatje regen vallen. Vanmiddag komt de zon er wat vaker doorheen. Het is vrij fris, 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Hoogmaden 6 kilometer file met een uur vertraging. Want er is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. verkeer richting Den Haag kan beter omrijden via Wassenaar over de A44. Tot zover de verkeersinformatie. AWB is een elektrische auto een optie voor mij? Wat zijn eigenlijk de voor- en nadelen van een autoleasen? Waar moet ik op letten bij een nieuwe autoverzekering?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 Jackson get on the floor en daarmee het tweede uur van ZFM live hier op donderdagochtend 15 oktober. Mijn naam is Walter Sons en ik ben nog tot 12 uur bij je. Ja, wat gaan we nog allemaal doen? Ik heb Jaap Koper zometeen om half 12. Hij is echt niet van de zender af te slaan. Gaat weer vertellen over wat er vanavond in Alternative FM is. En zometeen nog even een stukje van het gesprek wat wij samen hadden met Feline. En dan gaat het over alleen en tot die tijd gewoon veel muziek zoals bijvoorbeeld deze, de nieuwe van Miley Cyrus. Sky. En dat hoor je allemaal hier bij ZFM, al 30 jaar het geluid van Zandvoort. En uh, twee weken geleden hadden Jaap en ik een, een uur lang in Welkom op Zandvoort op de vrijdagavond... een uur lang een thema-uitzending rondom Veline. Veline met alleen, dat is het nummer dat wij hier het meest draaien op ZFM. We vinden het geweldig, we proberen het heel erg te pluggen, al is het maar hier in Zandvoort. En we hadden het voorrecht om ook met Sofie te praten. Sofie is de voorvrouw van Veline. En dat was een leuk gesprek. En ik zal een heel klein stukje uit laten horen. Het gaat met name over het taalgebruik. En de mooie taal die zij in hun liedjes gebruiken. En waar ze de inspiratie vandaan haalt. En natuurlijk gaat het over alleen. En die zal ik er ook achteraan draaien. Maar dit is Verline. En dan ja, vroeger van vroeger. Waar haal je inspiratie vandaan? Waar haal je de teksten vandaan? Nee nou ja, ik hou wel... Um, ja, ik hou gewoon heel erg van lezen. en dan, Ik heb niet per se dat ik dan één ding of één ding kan noemen. Maar dat doe ik ook al gewoon wel altijd. En ik hou heel erg van verhalen. Mm -hmm. um, en ik hou ook wel heel erg van gewoon taal en hoe het klinkt en hoe het allitereert en hoe het rijmt. En... Mm -hmm. Ja, dat, dat is ook wel duidelijk inderdaad in, uh, in Alleen. Want daar zit die geweldige zin in. Ik weet dat ik het moet begaan. Dat denk ik. Dus, hoe denk je dat? Prachtig. Ja. ja. Het <laughs> komt er dan zo uit. Ja, ik vind het heel, ik vind het heel erg mooi, uh, Sophie. En sowieso, als je over dat liedje Alleen... Uh, het, het, het is, voor mij is het een, een raadsel. Gaat het nou over, over zelfstandigheid? Gaat het om, om een ruzie die je met je vriend gehad hebt? Waar, waar gaat het eigenlijk over? Waar gaat het, waar gaat het voor jou over? Daar ben ik dan eerst op Ja, ja nou ja, ja. zoals zo ik het heb, is het een soort, soort, soort vrijheidsgevoel uh, zit erin. Ik, ik, ja. Het gaat van, van laten met rust, ik wil mijn, mijn eigen ding doen. Ja. Nou, ik denk, ik denk dat dat daar ook wel in zit. Ik, ik vind het ook altijd wel leuk om, er, om het wel een beetje open te houden. Dat mensen ook nog een beetje eigen invulling eraan kunnen geven. Ja. Um, dat het niet per se alleen maar mijn verhaal is, maar ook gewoon van iedereen. Volgens mij um, was dit naar aanleiding dat um, een van de bandleden terug was gekomen van Lowlands. Hm? En we hadden het toen over dat je op een gegeven moment een soort van... Um, ...overprikkeld kan zijn... ...en dan gewoon even in je eigen bubbel moeten ja, kunnen precies. zijn. Ja. En dat mensen je dan maar gewoon even moeten laten. En ja. dat het gewoon dan heel fijn is als dat kan... ...en dat je gewoon even helemaal... gewoon dat, ...dat je het dan nog wel leuk vindt om dan te dansen... ...of gewoon iets te doen... ...maar dat je gewoon even alleen... Even alleen, alleen, even je eigen alles verwerken. Ja. ja. ja Een soort moment van ontspanning en even resetten. Dat, dat idee eigenlijk. Ja, maar ook wel, ja... Maar ook wel in, in relatie tot anderen, dat, dat, dat, dat, dat andere mensen dat soms best ingewikkeld kunnen vinden. Uh, uh -huh. um, maar als je gewoon alleen wil zijn, dus dat stukje zit er ook een beetje in. Ja, ja. Laat me voor dat ik verdwijn, vind ik ook zo mooi. Ja, ja dat zit er ook in. Weet je wat we doen? Zullen we even draaien? Uh, Lijkt me like een goed plan. Uh, we gaan hem uh, weer draaien. Uh, hier is hij weer! Ja, alleen! <laughs> ZANG Ik verdwijn Ik stond aan, ik ging hard Alles gittert, alles zacht Het kwam aan, ik zei hard Alles hapert, alles zwart Nee, nooit meer alleen. Nee, nooit meer alleen. Ja, wat het eerste uur al, de winnaar van de televisierring Tino Stuy over, over mijn lijk. En dit is die andere, die oeuvreprijs. Dat was Ivonie met Nooit meer alleen. Maar het echte alleen zat er natuurlijk voor. En dat is van Feline. En je hoorde Sophie vertellen waar het liedje eigenlijk over gaat. Goed, we gaan richting half twaalf... Gaan we het weer hebben over Alternative M vanavond? Met veel muziek uit de regio. Nou ja, dat ga ik natuurlijk ook, hè? Stefan Morrison uit Amsterdam en zometeen Wendy Moore uit Zandvoort. I know it's hard to be thankful, I was always in trouble, see the sun's gonna shine on And your best days on the rise, enjoy the ride See, every setback sets you up for lining. And never you lose hope, get up, keep on fighting Positivity is all we really need So how it can't come down, let's turn it all around It's all within your reach It's matter over mind. Find the strength inside of me Let's turn it all around in positivity Gotta a black out the sadness Then you're lost in the rapture Break away from the madness To relieve all the pressure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 Take the Alexa, this swear this will fix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 Winnie Moore met Elixir het gaat over depressiviteit. En daarvoor hoorde je Stefan Morrison en dat ging nu weer over positiviteit. En zo hebben we alles weer rond. Ja, het is ook een mooi bruggetje. Mooi hè? Hij hangt alweer. Hij is niet van de zender af te slaan. Jaap Koper. Ja, het, het bruggetje is naar wel even naar de actualiteit, Walter. Want okay. uh, over Wendy morgen gesproken met dat uh, liedje. Uh, dat dat nummer, uh, ja dat handelt over depressiviteit. Dat je mensen dus in die feite eigenlijk gewoon in hun waarde moet laten en uh, dat dat proces zelf moeten laten verwerken. Precies. Dat is een beetje eigenlijk de strekking van het verhaal. Ja. Maar als we uh, bijvoorbeeld ook de actualiteiten bijpakken van uh, hoe uh, groot de depressiviteit is bij jonge mensen. Nou dan maak ik me daar toch wel een klein beetje zorgen over uh, eerlijk ja. gezegd. Uh, kijk uh, collega Boskamp had dat uh, gisteren al uh, bij, uh, bij mij al in de uitzending min of meer gemeld. En als je dit dan uh, nog eens een keer, uh, ja, als je dat gaat, gaat vertalen in, uh, in het uh, tijdsbeeld van nu, waar bijna weinig uh, perspectieven worden geboden, ja, dan uh, is dit soort nummer, zijn dit soort nummers toch wel heel erg belangrijk dat dat onder de aandacht uh, ook uh, blijft. Ja, dus, ja. Dus, dus ik daarom benadruk ik het maar eventjes weer. Heel goed, Jaap. Daarmee is het ook weer gezegd. Maar ja, daarom, is het ook mee gezegd, ja. Daarom <laughs> hebben we jou niet in de uitzending, want vanavond nee, uh, nee. geen drie voor twaalf vloedgolf. Maar een gewone uitzending, Alternative FM. Ja, uh, dat 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... Uh, door drukke werkzaamheden van uh, Demi van der Wolleberg... en ook uh, van, uh, van Miranda Huijbers... want dat zijn uh, de twee uh, dames uh, met wie ik dat uh, programma doe... Uh, die, uh, die hebben dus even uh, ja, ook wat andere zaken aan, uh, aan het hoofd. En uh, hebben eigenlijk al ruim van tevoren. Dat wisten we eigenlijk al uh, vrij snel uh, na de vorige uitzending in september al. Dat dit, uh, dat dit niet uh, helemaal zou gaan plaatsvinden. Nou, okay. dan doen we een reguliere uitzending gewoon. Dat is niet zo'n uh, zo drama. Nou, ik heb, net, ik heb net even op jouw Facebook gekeken. Het, het zit weer helemaal vol. Nou, ziet zit uh, ramvol, maar ik bedoel, uh, je blijft ook een beetje voortborduren op uh, de nummers die, uh, die je al hebt en die ook uh, aandacht verdienen om gedraaid uh, te worden. Ja. En uh, nou ja, ik bedoel maar, ik noem even een, een Lisette Aviva of een Kafka, dat zijn... Ja. Ja, dat zijn toch uh, bands die, uh, of, of, of ja, muzikanten die, uh, die toch uh, uh, goede dingen in elkaar zetten. En ja. dat mag uh, gehoord worden. Of, uh, uh, uh, uh. Ook bijvoorbeeld Guy, dat zou ik bijna hebben vergeten. Maar dat is dus weer voortgekomen uit het uh, verhaal 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf uh, Daar uh, kwamen de beide dames uh, mee. Okay. Uh, die die uh, band uh, is eigenlijk ook uh, in Noord-Holland actief is opgenomen... Uh, in het uh, ja, op sleeptaal verhaal van, uh, van het NH-platform... Uh, uh, mm -hmm. En haar pop-platform, ik moet het goed zeggen. En uh, daar zitten mannen als uh, Frank Bond achter, van Alaska. Ja. Weer. Ja. Dus, nou, en als ik het toch over Frank Bond heb... Uh, hij heeft ook, een, uh, uh, samen met nog een paar mensen, King Forward Records. En daar is ook een album afgeleverd, uh, namelijk Joey Vriend. Uh, Hiding at First Light. Uh, gisteren heb ik hem ook... Heb ik ook een uh, nummer daarvan uh, gedraaid. dat was ja. al een single uh, die hij al eerder had uitgebracht. Ja. En uh, hij laat zich min of meer ook, ja, min of meer inspireren door Leonard Cohen. Nou, en dat hoor je juist bij dat nummer uh, hoor, je, hoor, je dat, hoor je dat heel erg sterk uh, terug. Ja. Uh, vanavond om half negen ga ik even met hem praten over okay. dat album. Uh, nou ja, dat het uh, bij King Forward Records uh, uit uh, is gebracht, uh, dat, uh, dat had ik al uh, verteld. Uh, en daar heeft hij, uh, ja, dat, dat, dat zijn mensen die hebben hem uh, eigenlijk. Aan het werk gehoord en is gedacht: van nou dat moeten wij maar uit gaan brengen, dus, ja, dus daar, daar zit het hem, zit het hem in. Uh, er zit ook uh, nieuw materiaal in van Low erect Sound System. Uh, ik, heb, uh, ik zag het de staan wat een geweldig scrabble Wat zeg je? Juist ja, een belangrijk woord, hè? Uh, Low erect Sound System. En dan kom je er wel eigenlijk uit, denk Helemaal aan elkaar vast. <laughs> Moet je het wel zo goed, uh, maar ik geloof dat Engelse woorden niet mogen bij Scrabble, oh, dus. Uh, okay. dus dus wat dat er gaat, denk ik dat dat heel, uh, heel jammer is. Tenzij je wel vals spelen, maar goed. Dat is... <laughs> uh, Dylan Sonnevan uh, is, uh, is uh, een van de mensen... Nou ja, is eigenlijk iemand die... Uh, daar draait het eigenlijk om. Mm -hmm. uh, in juli heeft hij uh, nog een uh, nummer uitgebracht met uh, Tessa Lamers. Lacette heet zij. Uh, mm -hmm. Dat is een heel leuk samenwerkingsverband. Eigenlijk smaakt het naar meer. En de kans dat het uh, misschien wel voortgezet uh, gaat worden, die is er ook. Uh, ik zie van alles en nog wat nog uh, voorbijkomen op uh, de sociale media. Dus het is nog denk ik niet het einde van die samenwerkingsvorm. Oh, goed, goed. Uh, dan is er ook nog, en dat vind ik ook best bijzonder, Elephant. Ja? Dan denk je aan een heel groot beest met een slurf. Op Meestal Maar het, het is ook een band. Ja. Uh, en dat is de band van Frank Schalkwijk. Okay. En hier is Frank Schalkwijk. Nou, die maakt deel uit van de Cosmic Carnival. En als ik de Cosmic Carnival zeg... dan wordt het voor meer mensen wat duidelijk. Want uh, die uh, band toert door de theaters... om het werk van Fleetwood Mac uh, een oh, beetje ja. te vertellen. Uh, nu zal dat uh, door deze met uh, de buikgriep die een beetje door uh, rond uh, dolt in dit land, ja. zal dat een beetje lastig gaan. Uh, en ik heb een beetje het idee dat uh, dat, dat ook uh, ja, min of meer een beetje de, de aanzet is uh, geweest om dit te gaan doen. Nou okay. ja, dat is een beetje de hoofdmoot uh, van, uh, van alles wat, uh, wat erin zit. Ja, en voor de rest als mensen allemaal willen zien welke plaat je gaat draaien, staat allemaal op Facebook. Ja, uh, kijk, als ik tijd over heb, dan uh, nee, komen er nog niet. wel wat aanvullingjes uh, bij. <laughs> maar uh, kijk, vorige week uh, ontstond er zowaar nog wat ruimte, links en rechts. En toen heb ik ook nog even een, uh, ja, een behoorlijke uh, stevig werk van bijvoorbeeld de Bohems uh, gedraaid. Ja. Dus dat, dat, dat, dat is altijd wel lekker als je dat ja, goed, en ik, door kan ik, doen. en ik zie gewoon inderdaad uh, Operation Hurricane weer staan. Feline staat er natuurlijk weer bij, Wendy Moore staat ertussen. Dus uh, ja, wat een leuk ja, programma. Ja, moet uh, de Localo's, uh, eh, Wendy Moore is een uh, Localo, die moet je natuurlijk uh, niet uh, over het die hoofd uh, komt zien. komt gewoon nee. weer lang. Ja. Goed, Jaap, ik heb een plaats klaarstaan. Want ja, jij bent natuurlijk altijd van die alternatieve bandjes en die, al die, die dingen die niemand kent. En die speel je uh -huh. dan heel. Maar dat, ik weet gewoon, eigenlijk hou je gewoon van disco. Een oude disco. Een dus, oude disco. Dit is hem Jaap. <laughs> veel plezier vanavond. Ja, Rocky World. <laughs> ja, veel plezier. Maak een jo. mooie uitzending. Jo. Hoi. Hoi. That you put in a trance. Gonna find a beat you never lose it. So why you get on up and dance? Sympathize body, yeah. Like that body magic tonight. meteen weer commentaar van, ja, van, jij draait toch wel de lange versie, hè? Nee, ik had inderdaad de korte versie. Maar hij maakt het goed. Woensdag in zijn eigen programma gaat hij de lange versie van Wings Company, Rock Your World draaien. Wij gaan gewoon lekker door met nieuwe muziek. En uh, ja, hij is twee weken oud. De nieuwe Bruce Springsteen. Ghost is a boy Björk, een plaat die niet meer zo vaak hoort. Ja, dan wil ik het toch even met je hebben over de kunstlijn. Want uh, ja, de kunstlijn 2020 zou natuurlijk plaatsvinden... in de eerste weekend van, uh, van november hier in Haarlem en omgeving. En uh, ja, ruim 180 uh, kunstenaars zouden daar in 100 ateliers hun werk laten zien. Die gaat dus niet door. Die is uitgesteld tot 5, 6 en 7 november 2021. Betekent dat, uh, ja, uh, ja, ja, je kunt dus geen galeriebezoeken doen... Er zijn een paar locaties die gaan wel door. Bijvoorbeeld de tentoonstellingen in het kunstencentrum, In het provinciehuis, de vishal, het museum Haarlem, de kloostergangen. Die zijn groot genoeg. Daar kun je wel heen. Daar, daar hangt gevarieerd werk. Met name samengestelde tentoonstellingen van groeps- en groepsexposities. Maar het, het hele event van ja, de ateliers die allemaal open zijn, dat gaat dus niet door. Of mijn eigen expositie, die is in de Galerie Bloemendaal. Daar is het groot genoeg. Die blijft gewoon staan en uh, daar kun je gewoon heen op vrijdag, zaterdag en zondag van uh, 1 tot 5. Gaan we door met muziek. Dit is The Cure Joost op de achtergrond dan, The Forest. Even een lijstje van uh, liefst uit Zandvoort van Christel. De beachbars uh, zijn er weer, net als bij de lockdown. Zijn er zijn verschillende bars op het strand. Uh, Beachclub 5, Panacea, Vogels en de Spot. Die hebben allemaal weer een uh, barretje ingericht. En uh, dan kun je gewoon op het, uh, op het strand uh, bijvoorbeeld je koffie halen. Dus dat gaat gewoon door ook tijdens het sluiten van de horeca. En daarnaast kijk op uh, liefst uit En dan zie je ook al die... Clubs en bars en restaurants die uh, gewoon afhaal aanbieden. En bestel bij hunzelf. En niet via zo'n uh, zo tussenpersoon. Maar gewoon bij hunzelf. En dan uh, komt het helemaal goed. We gaan lekker door met. Uh, ja, inderdaad, zo'n corona-klassieker. We hadden hem tijdens de thuis lockdown al heel vaak. Hier is hij: Gloria Gaynor. Is de lockdown. En ook nu zal er we weer actueel blijven. Dit was het weer voor vandaag. Het is uh, 5 voor 12. Ik eindig met, uh, met Dolly Parton. Het is, uh, het is niet anders. Het is een uh, plaats die ze opgenomen heeft tijdens de lockdown. Het heet uh, When Life Is Good Again. Het is haar, uh, haar liedje voor de corona. Pas goed op jezelf. En uh, tot volgende week. When life is good again More thoughtful than I've been I'll be so different then More in the moment when Life is good again Let's open up our eyes and see what's going on if we're to move along from where we beak.